Dat dit alles helpt jou om je bedrijf en jezelf beter op de online kaart te plaatsen. De podcast van vandaag begin ik met de vragen van twee luisteraars. De eigenaar van een speciaalzaak uit Apeldoorn en een tandtechnicus uit Kerkgraden. Nu wordt er in Nederland ook gedreigd met negatieve reviews in rol voor bijvoorbeeld korting of een kopje koffie. En dat neemt steeds grotere vormen aan. Google Mapmaker is weer geopend voor wijzigingen en ik blik ook nog even terug op de summer strategische sequence van de afgelopen vijf weken. De laatste paar onderwerpen zijn de vier tijden voor reviews. Een Google patent voor het bepalen van de ranking op basis van weergavetijd. En ik sluit de podcast van vandaag af met een snelle lokale SEO hack en een heel bijzondere aanbieding, dus blijf luisteren. De podcast van vandaag kun je vinden op wwwreputatiecoachingnl 143. Daar vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb. Alsmede afbeeldingen, links enzovoort. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laten we er nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Ik begin vandaag met twee vragen van luisteraars. De eerste vraag komt van Nico van Nico's dierenspeciaalzaak uit Apeldoorn, en de tweede vraag komt van een tandtechnisch laboratorium uit Kerkrade. Ondernemer Nico uit Apeldoorn stuurde mij eerder deze week een berichtje met de volgende inhoud. Goedendag, ik zou graag met u in contact komen omdat u een aardig bericht heeft geschreven over mijn winkel. Maar ik weet niet wie u bent. Groet Nico. Hij had ook zijn telefoonnummer erbij gezet, dus ik heb hem gebeld. En hij vertelde me dat hij het afgelopen weekend bezig was geweest met zijn website en ook weer eens, eigenlijk na veel te lange tijd, ging kijken wat er zo over hem werd geschreven. En toen vond hij een reactie die ik op zijn Google mijn bedrijfpagina had achtergelaten. Ik beoordeelde de winkel zo'n maand geleden met vier sterren en postte de volgende recensie. Met recht en dieren speciaal zaak. Het assortiment konijnen, cavia's, hamsters en goudvissen is hier iets lager dan elders. Daarvoor in de plaats vind je schildpadden, hagedissen, vogelspinnen, slangen en dergelijke. Het personeel is te zakenkundig en je wordt er goed geholpen. Ja, dit is natuurlijk een hele leuke opsteken voor een lokaal ondernemer. Bij het lezen van mijn naam gingen bij hem echter geen belletje drinken. Hij herkende me ook niet van de foto en dus ging hij op zoek naar de persoon achter Eduard de Boer. Nico vertelde dat hij er toen achterkwam dat ik om hem te citeren heel veel interessante dingen doe, maar die graag eens iets meer over wilde weten. En toevallig had ik die middag niets te doen en maakte een afspraak om 1 uur. Nico herkende mij inderdaad niet en bleek mij ook niet te kennen. Dat kan goed kloppen, want ik ben gewoon een doorsnee-klant die links en rechts recensies post als die goed of minder goed wordt geholpen of behandeld. We hebben een goed uur gesproken over Nico's speciaalzaak, zijn specialisatie, de zakelijke ambities, zijn marketingactiviteit en dergelijke. Hij was ook erg geïnteresseerd in de onderwerpen waar ik hem iets over kon vertellen, het verbeteren van zichtbaarheid, vindbaarheid en de reputatie van zijn dieren speciaalzaak om zo meer omzet te genereren. En daar zag hij wel huil in. Zo kreeg hij in het weekend een boos bericht op zijn Facebookpagina van iemand die klaagde dat het vermelde telefoonnummer niet klopte. Het bericht was nogal heftig en gelukkig kende Nico de persoon in kwestie, nam contact met hem op en verzocht deze het bericht te verwijderen. Gelukkig voor Nico gaf de poster daar gehoor aan. Nico vertelde me dat hij een tijdje geleden is overgestapt van een vast nummer naar een mobiel nummer voor zijn zaak. En de ellende die daaruit is voortgekomen blijft hem maar achtervolgen. Zo was het incident op Facebook niet de enige klaagzang over het inconsistente telefoonnummer. Eenmaal thuisgekomen deed ik het onderzoek en het bleek dat ik zo'n 40 foute citations kon opsporen. Dus bedrijfsmeldingen waarbij ofwel de bedrijfsnaam niet klopte, of het telefoonnummer, of beide... En al die sites scoren redelijk goed als je dus op de bedrijfsnaam zoekt... met als gevolg dat een groot deel van de mensen een fout nummer belt... en dus de dierenzaak niet aan de lijn krijgt... of een heel ander iemand te spreken krijgt. Ja, dit alles lijkt natuurlijk tot ergernis bij zowel prospects als ook bestaande klanten. En dat kost gewoon business. Ik heb Nico aangeboden hem te helpen met het opschonen van zoveel mogelijk vermeldingen... en ook nog eens een aantal extra vermeldingen te creëren... om daarmee zijn lokale presence meer gewicht te geven. Wat kunnen we hieruit leren? Volgens mij een paar belangrijke punten. Als eerste... Zelfs in deze moderne tijd van internet, mail en dergelijke, is het vermelden van een verkeerd telefoonnummer nog steeds een business killer. Helemaal voor Nico vanwege het grote percentage aparte dieren dat hij verkoopt. Veel mensen willen daarover toch liever iemand spreken dan een antwoordje per mail ontvangen. Ja, en onderschat niet het aantal vermeldingen dat er van je bedrijf te vinden is dat tegen je kan werken als de gegevens inconsistent zijn. Een deel zal ooit wel aangemaakt zijn door Nico of een voortvarende medewerker, maar een deel wordt ook gewoon automatisch aangemaakt, simpelweg doordat je een inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebt of dat je je bedrijf aanmeldt bij de telefoongids. Pas dus op met het zomaar in de markt zetten van een ander telefoonnummer. Doe eerst onderzoek of laat onderzoek doen. Niet alleen als je een ander telefoonnummer gaat gebruiken, maar al helemaal als je met je bedrijf gaat verhuizen. Want zo heb ik laatst voor een bedrijf dat binnen de gemeente Apeldoorn ging verhuizen een kort onderzoekje gedaan naar het aantal bedrijfsvermeldingen. En heb je enig idee hoeveel ik er binnen een kwartiertje had gevonden? Eerst vond ik er 447, maar na ontdubbeling bleven er alsnog 140 over. Tja, soms lijkt het gemakkelijk gewoon een ander telefoonnummer op je site zetten en denken dat daarmee de kous af is en je prospects en klanten het wil oppakken. Nou nee dus. Stel erom Google Alerts in met je bedrijfsnaam om nieuwe vermeldingen gemakkelijk op te sporen. Bekijk de vermeldingen en zoek ook eens per kwartaal of zo naar alle vermeldingen die je voor je bedrijf kunt vinden zowel op Google als op Bing en DuckDuckGo. Wees slim en sla alle vermeldingen op in een document of spreadsheet dat je ergens veilig bewaart. Als je dan een verandering in je bedrijfsgegevens hebt, dan heb je tenminste een redelijk actuele lijst van alle sites waar je de wijziging moet aanbrengen of doorgeven. Oh, en dan nog een bonustip die ik Nico ook heb gestuurd. Voordat je besluit echt overal je mobiele nummer te communiceren, weet dat lokale nummers nog altijd de voorkeur genieten. Voor de waarde van je bedrijfsprofiel, die dus ook in enige mate bepaalt op welke plaats je in de lokale resultaten komt ziet Google liever een lokaal, geografisch georiënteerd nummer dan een mobiel nummer. Of dan een 084, 085, 087 of 088 nummer. Tot zover over Nico's dieren speciaalzaak. Als ik weer eens nieuws over hem te melden heb, zal ik het je zeker meedelen. Ah, Gelen van tandtechnisch laboratorium Repdent uit Kerkrade postte een reactie bij de instructievideo over het aanmelden van je bedrijf op busfacts.nl. Hij schreef. Beren goed, maar als de klanten zeggen... U bent wel slecht te vinden op internet, buiten de bedrijfsnaam, wat dat kan niet missen. Wat moet je dan radicaal veranderen zonder dat je gemolken wordt? Met vriendelijke groet A. Gelen. Tja, waar zal ik beginnen? Bij podcast 1? Of bij het voorlezen van alle blogposts? Nee, even alle gekheid op een stokje. Voor veel ondernemers is het niet duidelijk hoe ze zich kunnen onderscheiden op internet... en hun zichtbaarheid, vindbaarheid en reputatie verbeteren. Dat was dus ook het geval bij Nico uit het begin van deze podcast. Hij had een probleem met inconsistente gegevens, maar... Is het tandtechnicus uit Kerkrade is gewoon niet te vinden. Hoewel anders is het op zich een soortgelijk geval. Want voor A. Geelen heb ik een kort stappenplan dat ik feitelijk ook aan Nico heb gegeven. Als eerste. Zorg voor de juiste gegevens bij de KVK en de telefoongids. Want veel websites halen hun gegevens van de Kamer voor Koophandel en of de telefoongids. Begin er dus mee om die gegevens aan te passen. En dan stap 2. Claim je Google Mijn Bedrijf pagina. Ga vervolgens naar www.google.com business en claim je bedrijf. Je ontvangt dan binnen circa twee weken een pincode die je moet invoeren op de door Google aangegeven URL. Daarna kun je je bedrijfsvermelding aanpassen en aanvullen waar nodig. En dan stap 3. Zoek daarna zoveel mogelijk bestaande vermeldingen van je bedrijf en controleer ze stuk voor stuk of de gegevens kloppen. Claim profielen, vermeldingen, pas aan, breid ze uit met teksten, foto's, logos en maak ze consistent. Pas als je zeker weet dat je geen inconsistente bedrijfsvermeldingen hebt, ga je aan de slag met het creëren van extra vermeldingen. Binnenkort zal ik een lijst publiceren van sites waar ik bedrijven sowieso altijd aanmeld. Punt 5. Essentieel voor je reputatie is het verzamelen van reviews. Hiermee laat je zien hoe anderen jouw werk of jouw producten beoordelen. Dat is wat men noemt social proof. De rol van deze factor in het kooptraject wordt alleen maar belangrijker. En dan als zesde, laat een Google Maps trusted bedrijfspanorama maken van je winkel, praktijk of in dit geval laboratorium. Dat geeft potentiële klanten of patiënten een goede indruk van hoe het eruit ziet, het creëert herkenbaarheid en schept een gevoel van vertrouwen wanneer iemand na het zien ervan bij je komt. Tja, en staan na al deze acties je collega's nog steeds boven je, ga dan op zoek waar zij allemaal staan vermeld met hun bedrijf en meld jouw bedrijf daar ook aan waar mogelijk. Stap 8. Veel websites zijn nog niet mobielvriendelijk, zo ook de website van Repdent. Dat is in deze moderne tijd van smartphones een dooddoener. En eigenlijk zou dat al niet eens meer mogen voorkomen. Toch zijn ze er nog, mobiel onvriendelijke sites. Laat in zo'n geval je site herontwerpen, zodat die op basis van responsive technologie ook goed leesbaar wordt op mobiele apparaten. Dit kan een positief effect hebben op je vindbaarheid als iemand op een mobiel apparaat naar een bedrijf als het jou op zoek gaat. En dan het laatste punt, punt 9. Content, content en meer content. Publiceer geregeld en regelmatig nieuwe, unieke en voor je doelgroep interessante content. Focus je primair op je eigen website en gebruik daarbij de sociale media om verkeer naar je website te trekken. Gebruik een platform als Facebook dus niet als vervanging voor je eigen website. want je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt en wat Facebook besluit te doen. Beste aangeheden, ik hoop hiermee je vraag enigszins beantwoord te hebben. Je kunt dus wel degelijk je zichtbaarheid, vindbaarheid en reputatie verbeteren zonder gemolken te worden. Wil je meer informatie, neem dan gerust nog eens contact op of plan een gratis consult. Een ander onderwerp van het gesprek met Nico over wie ik het aan het begin had, was ook reputatie en het nut en de noodzaak van het verzamelen van reviews. Dat wordt steeds meer gemeengoed en je hoort me vaak herhalen dat reviews steeds belangrijker worden voor consumenten bij hun keuze van een bedrijf, een product, een zorgverlener of een dienstverlener. Maar reviews worden ook misbruikt. Ik heb al eens verteld over de horrorverhalen uit de Verenigde Staten, waarbij elite Yelpies dreigen een restaurant of ander bedrijf te torpederen met negatieve recensies. Of deze verhalen echt helemaal waar zijn, weet ik niet, maar inmiddels duiken die verhalen ook in Nederland op, alleen dan niet van Jelpen. Zo verscheen eerder deze week het volgende artikel in de Stentor: Een jonge vrouw uit Zwolle is na een negatieve recensie op beoordelingssite thuisbezorgd op een zwarte lijst gezet. Hoor ik aan Nederland, snap dat wel want steeds meer klanten beroepen door te dreigen met slechte recensies korting te krijgen. De branchevereniging is het zat en onderneemt actie. Nou ja, twitterde de 90 vos verontwaardigd. Eetcafé de Plataan belde dat ik niet meer bij ze mag bestellen na een slechte recensie op thuisbezorgd.nl. Bizar. Eigenaar Tahir Yildirim van het Zwolse Eetcafé bevestigt dat. Hij heeft het wel gehad met het gedrein op het internet. Er waren fouten gemaakt bij de bezorging, erkent hij, maar dat lag ook deels aan tussenpersoon thuisbezorgd. Die had een storing waardoor de klant niet werd geïnformeerd over de voortgang van de bestelling. En ik was de extra rucola vergeten. Dus heeft ze die nabezorgd gekregen met excuses en ze hoefde de pizza niet te betalen. Daarmee was voor mij de kous afgeweest als ze niet de negatieve recensie op de website plaatste zonder te vermelden dat ze de bestelling ook niet hoefde af te rekenen. Dat vind ik niet eerlijk, dus ze hoeft bij ons niet meer te bestellen. De klaagster over de Zwolse pizzeria wil niet meer reageren en laat ze via een e-mail weten. Haar recensie is verwijderd. Het chanteren van restaurants met de dreiging van een negatieve recensie neemt de vlucht. Via beoordelingswebsites als Eens, TripAdvisor, Smulweb en Thuisbezorgd zoeken kwaadwillenden naar voordeeltjes. Gasten zouden forskorting korting bedingen of een gratis kopje koffie eisen in ruil voor het niet plaatsen van een negatieve recensie, zegt woordvoerder Jos Prinsen van Koninklijk Horeca Nederland, de KHN. Ondernemers zien dat als een bedreiging voor de goede naam van hun zaak. De impact ervan kan heel groot zijn. Koninklijke Horeca heeft de begrip voor dat ondernemers een zwarte lijst hanteren en klanten niet meer willen bedienen. KHN wil volgende week van zijn restaurantleden weten hoe vaak zij worden gechanteerd met negatieve recensies. Als er vele signalen worden bevestigd, staat Horeca Nederland een groot onderzoek. De brancheorganisatie wil meer ruimte voor een tegengeluid en dat onterechte slechte recensies worden verwijderd. Horeca Nederland wil het liefst dat gasten alleen een recensie kunnen achterlaten op een website als ze daadwerkelijk in het besproken restaurant zijn geweest. Tot zover het artikel. Tja, daar zijn reviews natuurlijk niet voor bedoeld. Je hoort niet te gaan dreigen en ook als een probleem in de minne is geschikt of nog beter helemaal is opgelost, dan is het wel zo netjes de recensie aan te passen, te verwijderen of een nieuwe recensie te posten waarin je over de oplossing vertelt. Natuurlijk is het goed om een negatieve ervaring te delen, maar het is vaak nog leuker voor de ondernemer als je ook eens wat vaker een positieve ervaring deelt, net zoals ik heb gedaan voor Nico's Dieren Speciaalzaak waar ik het eerder over had. In podcast 128 van mei dit jaar vertelde ik je dat Google haar product of dienst Mapmaker tijdelijk had gesloten voor het aanbrengen van wijzigingen als mede voor het invoeren van nieuwe gegevens. Aanleiding was toen allerhande misbruik waar de Google behoorlijk in verlegenheid was gebracht. En ik kan je melden dat sinds twee of drie dagen Google Mapmaker weer heropend is, nu ook in Nederland, als mede in zo'n 50 andere landen. Toen ik eerder deze week ging kijken, zag ik de melding waarvan je een screenshot kunt zien in de show notes op www.reputatiecoaching.nl 143. De twee belangrijkste wijzigingen die in het oog springen zijn. Zogenaamde regionale leads zullen ervoor zorgen dat edits in goede banen worden geleid. En als tweede, je kunt geen polygonen meer tekenen op Google Maps. Het is mij echt in elk geval nog niet duidelijk of de regionale leads alle edits moeten goedkeuren voordat ze live gaan. Want volgens mij zullen nu hordes mensen weer richting Google Mapmaker stormen om wijzigingen door te voeren en bedrijfsgegevens aan te passen. Vorige week vrijdag kwam er een eind aan de vijf weken durende Summer Citation Sequence waarin ik je 25 instructievideo's heb gegeven met links naar de bijbehorende sites waar je jouw bedrijf kon aanmelden. Oh, mocht je het overigens gemist hebben, afgelopen zondag heb ik een overzicht van alle 25 video's uit de Summer Citation Sequence online gezet met links naar de desbetreffende artikelen. Heb je de video's al bekeken? En heb je er iets mee gedaan? Heb je jouw bedrijf ook aangemeld op de voor jou relevante sites? En wat vond je ervan? Moet ik binnenkort weer een zo zo'n serie gaan samenstellen? Geef een reactie onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 143 Eens iets anders over reviews, want je weet nu heus wel dat je niet alleen op negatieve, maar ook op positieve reviews moet reageren, dat het goed is om reviews te posten en dat je natuurlijk om reviews moet vragen. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat reviews ook seizoensgebonden kunnen zijn? Kijk, een tandarts, fysiotherapeut of toko krijgt het hele jaar door patiënten of klanten. Maar een strandbar en een ski doen zaken op heel specifieke tijden in het jaar. De strandbar moet het vooral van de zomer hebben, terwijl het ski de meeste mensen in de winter op bezoek krijgt. Voor dat type bedrijf is het nog belangrijker dat ze zich gedegen voorbereiden op het drukke seizoen en dat ze dan alles in stelling hebben gebracht om reviews op een goede wijze te verzamelen die niet verstorend werkt in de dagelijkse operatie. En de reviews die je dan verzamelt, gaan je weer helpen om boekingen of gasten in het volgende seizoen te krijgen. Zit jij nog te stoeien met de manier waarop je reviews moet gaan verzamelen? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op, stuur een mailtje, spreek een voicemail in of boek een gratis consult op de website. Iets langer geleden las ik op Search Engine Journal het artikel Google Patents Watch Time as a Search Ranking Factor. Daarin schreef Matt Sudden dat Google een patent heeft gekregen voor het renken van content op basis van weergavetijd of watchtime in het Engels. In eerste instantie zou je denken dat het dan al gaat over video. Dat lijkt logisch. Hoe lang iemand een video blijft kijken, des te interessanter vindt hij of zij het. Het fenomeen weergavetijd wordt ook al langer in YouTube gebruikt, evenals bij Facebook-video's en video's op andere platformen. Maar het kan ook worden gebruikt voor gewone webpagina's met tekst. Als mensen direct wegklikken bij het zien van een lang artikel, kan dit een dempend effect hebben op de ranking in de zoekresultaten, in tegenstelling tot de situatie waarbij iemand bijvoorbeeld vijf minuten of langer leest en dan pas het venster sluit of de pagina wegklikt. Het patent beschrijft dus hoe de ranking aan content kan worden toegekend op basis van hoe lang mensen er naar kijken. Scores kunnen naar boven of beneden worden bijgesteld afhankelijk van het kijkgedrag van de bezoekers. Even terugkomend op YouTube en de kijktijd op YouTube. Google heeft zelfs een heel support artikel over het optimaliseren van de kijktijd online staan. In het artikel 'Optimalisatietips voor weergavetijd kun je onder andere het volgende lezen. De weergavetijd is een belangrijke statistiek voor het promoten van video's op YouTube. Het algoritme achter videosuggesties geeft prioriteit aan video's die leiden tot een langere weergavesessie... dan aan video's die meer klikken ontvangen. Kijkers hebben er meer aan als ze leuke video's worden aangeraden... En videomakers profiteren weer van betrokken en geïnteresseerde kijkers. Als je video's maakt waar mensen naar blijven kijken lang nadat ze erop hebben geklikt... zullen die video's vaker worden aangeraden. Je video en titel zijn het eerste wat de kijkers zien als je video aan ze wordt aanbevolen. Maak beschrijvende en interessante thumbnails en aantrekkelijke titels voor je video's... die de content goed weergeven. Gebruik geen misleidende thumbnails en of titels. En wees een slimme editor. Maak een boeiende intro voor je video's... ...en maak daarna gebruik van programmerings, branding en verpakkingstechnieken... ...om de interesse te verhogen en vast te houden tijdens de hele video. Geef kijkers meer video om te kijken, gebruik aantekeningen in de video... ...en links in de beschrijving om het voor kijkers gemakkelijk te maken... ...om video's te blijven kijken en voorkom dat kijkers verder klikken naar een andere website. Bouw een vaste groep abonnees op, want abonnees zijn je trouwste fans... ...en worden automatisch op de hoogte gebracht van nieuwste video's en afspeellijsten die ze kunnen bekijken. En betrek je kijkers bij je video's, stimuleer reacties... Communiceer met je kijkers als onderdeel van de content. En genereer sessies met een lange weergavetijd voor je video's... door de video's op je kanaal te ordenen en een goede plaats te geven. Maak een regelmatig release schema voor je video's wanneer je deze uploadt... om kijkers aan te moedigen eerdere videosets te bekijken dan afzonderlijke video's. En maak natuurlijk gebruik van YouTube Analytics om inzicht te krijgen... in het kijkgedrag van je bezoekers-kijkers. Google schrijft hierover... Je kunt gebruik maken van het weergavenrapport van YouTube Analytics om te zien welke video's de beste weergavetijden en view-through percentages hebben. Het rapport voor kijkersloyaliteit laat zien welke video's slechte weergavetijden en view-through percentages hebben en geeft aan naar welke video's mensen lang blijven kijken. Als je terugkerende dips of afnamen in grafieken met kijkersloyaliteit ziet, kan er een gemeenschappelijke reden zijn waarom kijkers afhaken bij die video's. Je kunt de rapporten over de betrokkenheid van kijkers in YouTube Analytics gebruiken om te zien Welke video's leiden tot de community-acties zoals reageren, favoriet maken en leuk vinden? Maar maak jij eigenlijk al gebruik van video's voor je marketing? Voor het verbeteren van je reputatie? Voor het beantwoorden van vragen van je klanten of patiënten? Zo nee? Dan zou ik er maar eens snel mee beginnen. In het verleden had ik eens Brenda Kok in de uitzending. Brenda is gespecialiseerd in videomarketing. Zij leert je hoe je klantenwervende video's kunt maken. En 24 september aanstaande begint ze weer met een training. Daarover vertelt ze... Het, volgende. het online programma klantenwervende video's leren maken... is samengesteld voor zelfstandige professionals die zelf video's willen maken... die representatief zijn voor hun bedrijf. Je snapt al dat je je bedrijf kunt laten groeien met video... Maar je zit met een hoop strategische en ook praktische vragen. Zoals, wat voor soort video's kan ik nou het beste gaan maken? En hoe doe ik dat nou? Technisch en inhoudelijk. En eigenlijk heb je ook nog geen flauw benul hoe je dan vervolgens je video's gaat verspreiden en promoten. Of je denkt het te weten. Maar ik weet zeker dat ik nog wel wat extra strategieën heb voor je. Om maximaal rendement van je opnames te behalen. En je krijgt echt alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan en te blijven. Video's, checklijsten, een discussiegroep met je medecursisten... en ook wekelijkse online spreekuren... waarin ik je op allerlei manieren kan bijstaan... om ervoor te zorgen dat je dus niet ergens vastloopt. Je krijgt consulting, coaching, training op het gebied van... Nou, niet alleen videomarketing, maar ook online marketing en online verkopen, omdat dit nou eenmaal in elkaars verlengde ligt en ik daar al heel veel ondernemers mee heb geholpen om hun bedrijf te laten groeien. En trouwens, in de derde maand ga ik je ook nog uitdagen om met live video aan de slag te gaan. We gaan het hebben over tools zoals Hangouts, Hangouts on Air, maar ook Periscope. En ook zeker weer over de successtrategie die je eerst helder moet hebben om aan zoiets te beginnen. En het programma is niet voor watjes, want ik verwacht dat je ...flink aan de bak gaat en dus eindelijk video serieus neemt. Maar dat is ook wat je wilt, toch? Je wil het in één keer goed doen, resultaten behalen... ...en daarbij ook zo min mogelijk tijd verspillen. Wil je meer weten over deze videomarketingtraining... ...die dus start op 24 september? Kijk dan op www.sparklingprofessionals.com. In totaal is er plek voor 9 ondernemers. En speciaal voor de luisteraars van deze podcast... ...wil ik drie video-successtrategiesessies weggeven... Want in een 30 minuten durend gesprek wil ik samen met jou gaan achterhalen welke soorten video's jij als eerste nodig hebt om jouw bedrijf te laten groeien. En we gaan onderzoeken wat er voor nodig is om dezelfde dag nog de eerste stappen te nemen om deze video's ook echt te gaan maken. En dus ook eventuele obstakels uit de weg te ruimen. Geheel gratis en vrijblijvend dus. Wil je kans maken op deze inspiratiesessie, waarna je echt nou, boordevol ideeën zit en je ook inzichten hebt in de volgende stappen, meld je dan aan op www.sparklingprofessionals.com slash videomarketing strategie Laatst kreeg ik de vraag van de Roes van signup.com of ik een snelle lokale SEO-hack had voor een artikel dat hij wilde publiceren. Een tip die internationaal toepasbaar is, snel uit te voeren, niet complex en toch rendement heeft. Ik moest even nadenken en toen kwam ik op een tip die ik in januari 2014 ook al eens hier op de site had gezet met een instructievideo. Namelijk het creëren van een citation op tello's.nl. In de show notes heb ik de video nogmaals opgenomen. De stappen die je grofweg moet doorlopen kosten nog geen 2 minuten. Je moet het volgende doen. Stap 1. Surf naar www.tello's.nl Stap 2. Kies je land rechtsboven. Stap Stap 3. Enter het telefoonnummer en klik op de knop zoeken. 4. Voer je naam of pseudoniem in. 5. Typ de bedrijfsnaam. 6. Kies telefoonnummer betrouwbaar bij het soort of reden van een telefoontje. Stap 7. Kies 1 zeer betrouwbaar. Stap 8. Zet je NAP en APT. Naam, adres, plaats, postcode, telefoonnummer in het commentaarveld. En de laatste. Voer de Captcha in en klik op de knop nummer beoordelen. Echt, het kost je nog geen 2 minuten. Wil je weten wat 14 andere lokale SEO-experts voor tips gaven? Surf dan naar het artikel 15 local SEO-experts share their hacks op signup.com. En met deze lokale SEO-hack en de link naar zo'n anderhalf dozijn andere waardevolle tips... kom ik dan ook vandaag weer aan het einde van deze podcast. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven... volg me dan ook op Twitter via Reputatiecoach 1 Heb je inderdaad dat aan alle informatie die ik met je deel...